10 uur Jobboats met het NOS Journaal. In Cairo is het vanochtend rustig na de confrontatie gisteravond tussen aanhangers en tegenstanders van de afgezette president Morsi. Bij de schermutselingen op een brug over de Nijl raakten enkele tientallen mensen gewond. Politie en leger grepen niet in. De pro-Morsi betogers trokken zich in de loop van de avond terug. Gisteren zijn volgens de autoriteiten in het hele land tijdens confrontaties zeker 17 doden en ruim 200 gewonden gevallen. Het pensioenfonds voor de metaal en techniek steekt de komende jaren 300 miljoen euro extra in de woningmarkt. Dat zegt het hoofd beleggingen van het fonds in de Telegraaf. Het meeste geld gaat naar de bouw van 1250 nieuwe huurwoningen. Dat levert voor 2000 man een jaar lang werk op. Ook investeert het pensioenfonds geld in duurzame aanpassingen in ruim 2000 bestaande woningen. Daarbij gaat het om isolatie, de installatie van zonnepanelen en zuinige verwarmingsketels. Het kabinet wil dat pensioenfondsen en ook verzekeringsmaatschappijen... meer geld investeren in de woningmarkt en in infrastructuur... om zo de economie er weer bovenop te helpen. In zeker 753 Europese hotels, appartementen en op campings... zijn tussen 1990 en 2011 toeristen besmet geraakt met de Legionella-bacterie. Dat schrijft NRC Handelsblad. De krant baseert zich op vertrouwelijke gegevens van de ECDC de onafhankelijke gezondheidsorganisatie van de Europese Unie. De Legionella-bacterie zit vaak in oude waterleidingen... en verspreidt zich via bad, douche en tuinsproeiers. Iemand die besmet raakt door Legionella kan de veteranenziekte krijgen. Soms is die ziekte dodelijk. AZ en de Engelse club Sunderland hebben een akkoord bereikt... over de transfer van spits Josie Altidor. De 23-jarige Amerikaan moet nog wel met de club uit de Premier League om de tafel gaan zitten en medisch worden gekeurd. Altidor had nog een contract tot 2015. Hij speelde twee seizoenen voor de Alkmaarders en maakte in de Eredivisie 38 doelpunten. Hij behoort tot de best scorende spitsen uit de geschiedenis van AZ. Het weer zonnig, alleen in het zuiden nog wat bewolking, temperatuur tussen 20 en 25 graden. Morgen in het hele land zonnig en nog een graadje warmer. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met veel vertraging door werkzaamheden op de A12 Den Haag richting Utrecht. Er staat tussen in Rewek en Harmelen 7 kilometer. Verkeer in de regen Den Haag kan beter omrijden via Amsterdam over de A4, A9 en A2. Verkeer vanuit Rotterdam kan beter omrijden via Gorkum over de A15, A27 en de A2.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 Dit is Radio 1. Tros New Show. Presentatie Peter de Bie en Mieke van der Wij. Bijna vijf minuten over tien. Welkom terug bij de Nieuwsshow. Zoals u van ons gewend bent, over een klein half uurtje de boekenrubriek. In Hoge Forst is aangeschoven. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, er verschijnt nog steeds heel veel non-fictie. Ik bedacht, ik heb drie non-fictie titels bij me. Heerlijk. En maar één roman. Ja, dat is echt niks voor mij, hè? Nee. nee maar maar het is wel goed, hoor. Oh, wel goed, ja. Ja, nou doorzetten. Oké. Okay. Nou, ik ga toch even beginnen met die roman. Dat is namelijk van de Engelse schrijver John Burger... Mm. Uh, ten huwelijk. En de luisteraars zullen hem misschien nog kennen... van Anders Zien. Ja. Dat boek van de gelijknamige televisieserie... waarin hij uh, toonde... hoe zeer beelden uit de reclame... afkomstig zijn... van klassieke schilderijen. Ik weet dat ik dat echt... Helemaal. Geweldig, gek. ja, ja ik vond het ook geweldig. Ja, dat vond jij ook, Mieke. Dat ja. was ook echt. Uh, de, hè, hoezeer ons beeld. En wij weten daar nu allemaal veel meer van. Maar dit was in de jaren zeventig. Nou ja, Burger is van huis uit beeldend kunstenaar. Maar inmiddels uitgegroeid door de grote schrijver. Hij is ook al 86. En ten huwelijk, dat uh, kwam dus uh, nu. Dat is eigenlijk een boekje uit 1995. Corsé bracht het nu uit. Dus ik was heel erg benieuwd. En ik ga straks even vertellen waarover dat gaat. Want het is een, gaat over een heel bijzonder huwelijksfeest. Yeah. Nou, toen natuurlijk Tim Parks. Tim Parks is altijd leuk. Hè? Die woont al 30 jaar. een Brit woont al 30 jaar in Italië. En uh, die uh, probeert nu de psyche van het land van Berlusconi... uit te leggen aan de hand van een spoorwegnet van uh, Trenitalia. Nou, dat vind ik heel erg leuk. Hij komt overal. Dus dat levert een hilarisch portret op. Maar ook liefdevol portret trouwens van Italianen. Dan heel veel over slavernij de laatste tijd. Mm -hmm. Het lijkt wel of het steeds meer wordt. Naarmate het verder weg oh, het is steeds 150 jaar. Ja, maar goed, straks is het 151 jaar. Nee. Ja. nee. <laughs> maar oké. Okay, uh, het lijkt wel of het steeds urgenter wordt. Maar dat idee is, ligt misschien alleen bij mij. In ieder geval, ik kreeg dit boek van Dan Slee en Piet Westra. De opstand op het slavenschip Meermin. En uh, nou, uh, gewoon, dat is een hele goede reconstructie van hoe dat nou werkte op zo'n slavenschip. Daar heb ik heel veel van geleerd. En uh, hopelijk straks de luisteraars ook. En dan heb ik een mooi boek bij me van Bo over Bowie, de Bowie treasures. Nou, must echt voor elke bowie fan. Oké. Okay. Nou goed, dat dus over een minuut of 25. Om kwart voor elf vertelt Maurits van Huisthee hoe hij met boeken... over duurzaamheid de jeugd voor zich wil winnen. Zometeen gaan we het nog hebben over een heilig verklarende paus... Franciscus, maar nu eerst de liefde. En de soms verwoestende gevolgen daarvan. Afgelopen maandag werd ze power-feministen econoom en columnist Helene Mees in New York opgepakt... voor het veelvuldig stalken van haar ex-geliefde Willem Buiter... econoom bij de Citigroup Bank in dezelfde stad. In twee jaar tijd zou Mees volgens de aangifte van Buiter... hem en zijn gezin met zo'n duizend mails belaagd hebben. Inmiddels is ze vrij nadat een loodgieter uit Brooklyn... haar borg van 5000 dollar betaalde. Ja, dat stalken is haar duur komen te staan. Maar wat maakt het nu dat mensen gaan stalken? Wat willen ze ermee bereiken? En wie zijn dat eigenlijk, die stalkers? We gaan het vragen aan Willeke Bezemer. Zij is seksuoloog en relatietherapeut. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, iedereen heeft volgens mij dat nieuws gelezen. Het kan je ja. echt niet ontgaan zijn ja, ja. over de arrestatie van Le Helene Mees... Ja, sommige mensen smullen er natuurlijk van... Eh, dat er allerlei pikante details op straat liggen. Maar eh, andere mensen nemen het weer voor haar op. We gaan het nu niet over haar persoonlijk hebben. Maar tot dat, dat idee van dat stalken. Hoe, hoe bijzonder is dat? Gebeurt dat vaak? Ja, dat gebeurt veel vaker dan we zelf weten. Want dit ligt nou op straat, spijtig genoeg voor haar, want ze schrijft prachtige artikelen, columns, heel leesbaar voor een heel groot publiek. En iedereen zal de komende jaren zeker nog wel een beetje dit in het achterhoofd hebben als je dan dingen van haar leest. Maar eh, eh, achter haar zoek je het niet. Maar achter niemand zoek je het. Je weet het gewoon niet. En het komt. We weten niet precies hoe vaak het voorkomt, maar iedere eh, iedere therapeut kent mensen. En tegenwoordig ben ik veel bezig met pesten op het werk. En daarvandaan ken ik het ook. Ik ken toch wel flink wat mensen die hier last van gehad hebben. Dus en dat zijn dus ja. allemaal stalkers. En het woord stalking wordt ook wel een beetje deflatoire gebruikt. Ik bedoel, als, als, als er sprake is van, van af en toe iets vervelends... dat iemand iets te veel aandacht aan je besteedt, dat is geen stalking. Dat wordt wel vaak ook weer zo genoemd, dat moeten we even schrappen. Maar het echte stalking is heel hinderlijk en uh, mensen dat praten daar niet vaak de over. Dat is bij mensen voor de deur gaan staan, eindeloos bellen, wat, wat is het allemaal? Uh, nou, je moet er rekening mee houden dat, dat we nu met de nieuwe media... dat het toch wel vaak WhatsApp is en uh, sms'jes... Het is makkelijker geworden dus. Veel makkelijker Vroeger moest, moest, je moest je dan nog gewoon de hele nacht moest, in de kou gaan staan. Je moest de deur, uit. Ah, ja. Ja, de deur uit. Je moest een brief schrijven, je moest er een postzegel op plakken. Ja. Er zit ook weer wat bedenktijd in hè, als je dat helemaal moet ondernemen. Eh, dus, dus vanwege die social media is ja. het ook wel wat makkelijker geworden... om dit gedrag te ja. uiten. Heeft het bijna altijd te maken met het afgewezen zijn in een liefdesrelatie? Ik denk dat dat in de helft van de gevallen wel zo is. En in de andere helft dan uh, de, de, daar hebben sterren last van. Tennissters. Die kennen we ook, die, die last hebben gehad dat het naar buiten kwam. Ja, filmsterren, zangers, zangers uh, John Lennon vroeger. Die, die, die, die, nou ja, we hm. kunnen de voorbeelden noemen. Dus ik, ik schat dat circa de helft zal zijn... dat het allemaal idolen zijn die achtervolgd worden... door fans die geen maat weten te houden... en dan ook wel heel ver kunnen gaan. En de andere helft heeft wel vaak te maken met die liefdesrelaties. En wat ja. willen mensen ermee bereiken? Um, er wordt gesteld wraak en dat is in mijn ervaring heel weinig het geval. Het is contactbehoefte. Aandacht. Het is aandacht, het is de contactbehoefte. Het is de behoefte om die relatie weer te herstellen. Maar dat klinkt gek, want je, je kan, volgens mij heb je vingers natellen dat je het tegenovergestelde zult bereiken. Ja, dat is als wij hier aan tafel zitten. Dan kunnen wij dat bedenken. Ja. Maar wanneer je zelf... Uh, afge ja, wanneer je zelf uh afgewezen bent en die relatie wilt herstellen... dan probeer je gewoon alles te doen wat in je macht is om dat te doen. En dan krijg je een soort vernauwde blik. En dan krijg je eigenlijk ook, en dat noemen we psychologen... cognitieve distortie. En dat betekent dat, je, dat er een soort verdraaiingen optreden in het hoofd. Dat alles wordt gedraaid naar hoe je het zelf wilt interpreteren. Bijvoorbeeld, de ander lacht en dat is omdat hij eigenlijk wat met je wil. De ander lacht niet en dat is omdat hij niet wil laten blijken... Dat dat hij eigenlijk iets met je wil. De ander kijkt weg en dat is omdat hij ook weer niet wil laten blijken... dat hij graag naar je kijkt. De ander uh, uh, verbergt zich. En, nou ja, en alle signalen van die, partij, van die andere partij die worden op die manier verdraaid. Dus zo'n persoon, die, dat zijn die verdraaiingen dus... die krijgt de hele tijd het gevoel van... van uh, ik, ja, ik heb beter het gaat lukken, uh, die persoon wil wel wat met mij. Ja, het is uiterst, uiterst naar. Geldt dat voor alle opleidingsniveaus, intelligentieniveaus? Ja, ja. Maakt, niet uit, Maakt niet uit wat? Maakt niet uit wat. Het, het, het, het heeft meer met persoonlijkheidstrekken te maken. En uh, ja, een, een, heel vaak ook een toekomstperspectief... wat iemand uh, ja, zich gedroomd heeft en wat niet doorgaat. Dus maar, maar het klinkt ligt... een beetje als een plotseling optredende gekte. Of, of is het dat niet? Ja... Kijk, vergelijk het met verliefdheid. Want de die ja, tis, mensen tis, die verliefd zijn, zijn ja. vaak ook niet helemaal toerekeningsvatbaar. Nee, vergelijk het daarmee mee. Ja. Nee, vergelijk het mee. En uh, de, de mensen die ik gesproken heb, die zelf gestolkt hebben... of die het zelf stolken... die uh, realiseren zich langzaam dan waar ze mee bezig geweest zijn. Ja. En uh, die hebben echt zoiets van, ik ken mezelf er niet in. Ja. Ik ken mezelf nee? niet. Zijn er wel ja. voorbeelden ja. dat stolken werkt eigenlijk? Natuurlijk. Ja? Natuurlijk. En er zijn ook voorbeelden dat in relaties mensen alle twee vinden dat het geen toekomst heeft, maar dat het een soort folia deu optreedt en dat ze Elkaar stolken. En om de beurt maken ze het uit. En dan stolken ze weer. En, of tenminste stolken. Maar dan, dan, dan, ja, dan belagen ze de ander weer. En dan, uh, die gaat dan weer overstag. En die is het weer een tijdje goed. En dan verbreekt de ander de relatie weer. En dan zie je dat gedrag weer bij die andere persoon optreden. Die, die, die vormen kennen we ook. Dus het kan oh, werken? Oh, Absoluut. Ja. Absoluut kan het werken. Nou ja, dus ja, dan is het ook ja. wel weer begrijpelijk... Dat, dat mensen die stalken denken... ja, maar hij ja, maar... of zij reageert wel. Of, of, of dat nou... Ja. He, wat voor manier dan ook. Ja, kijk, en wat ik uit de praktijk zie... dat is dat... Uh, dat helemaal aan het begin... Uh, men, stel zo'n zo voorbeeld van... Men, men heeft een relatie gehad... maar in het begin die andere partij... die zegt doe dat nou niet en ik wil echt niks met je. Uh, maar... Uh, dan gaan ze ook weer praten met elkaar. He, dat is ook weer aandacht. Uh, uh, dat afwijzen... dat gaat natuurlijk ook allemaal niet vanaf minuut één zo bot. Nee, En in het geval van, van Helene Mees... wordt er ook wel verbaasd gereageerd... Uh, omdat ze juist... een zeer goed opgeleide, ontwikkelde, geëmancipeerde vrouw is. Maar kennelijk... Zegt dat dus niets? Zegt helemaal niks. Nee hoor, dat zegt helemaal niets. Dat is, uh, zowel, en het is ook niet seksgebonden, gebonden. Hè, zowel mannen als vrouwen kunnen dit soort gedrag vertonen. En opleidingsniveau zegt helemaal niks. Nee. Intelligentie zegt niks. Het heeft gewoon met persoonlijkheid te maken. Als ik dus is het enige wat je niet moet doen dus als je gestold wordt... is daar ook maar enig aandacht aan besteden. Ja, klopt. Is dat het enige wat helpt? Ja. En, ja, en dus absoluut. als het te veel wordt naar de politie lopen, kennelijk. Ja, dus ook weer aandacht, hè. Ja, maar ja, goed. Wat doe ja. je anders? Uh, nou, kijk, als je de kracht hebt om het uit te zien, is dat wel het meest werkelijk. Ja, maar dat kan wel eens jaren duren, of niet? Um, ja. <lacht> ja, het kan jaren naja, duren. Het, het punt is natuurlijk, en ja. dat gebeurde bij die buiten. Als je gezin erbij betrokken wordt, dan wordt het andere koek dan wil je die mensen beschermen. Ja, dan wil je die meer mensen beschermen. En uh, vanuit mijn vakgebied zeggen we wel... van uh, mensen die dit stalkinggedrag vertonen... op het moment dat ze weer een andere persoon in hun leven toelaten... dan kunnen ze die vorige loslaten. Ja. He, dus het is... Uh, uh, dan, dan stopt het wel. Ja. Um, er bestaat ook een vorm van, van stalken. He, mensen die getrouwd zijn geweest, kinderen hebben. En dan blijf je dus verbonden met elkaar. Je moet, dat is een hele lastige positie. Want dan via de kinderen hou je dus altijd dat contact met elkaar. En dan, dan is uitzitten en dat er een ander... Uh, dat een ander eigenlijk het object van aandacht wordt. Uh, dat is wel heel moeilijk gesteld. Want je blijft met die kinderen... Uh, blijf je die verbinding houden. En dan is... Ja, dan, dan zie je ook dat er draconische maatregelen soms genomen moeten worden... zoals inderdaad naar de politie gaan enzovoort. Is dat draconisch, vindt u? Nou, wanneer je ge, ge, wanneer je, je ex-echtgenoot waarmee je kinderen hebt... en dat je naar de politie gaat, dat is voor die kinderen zo schokkend. Oh. Dus dat is wel wel... Wel nou, iets om heel hard over na te denken. Hoe praat ja. u met mensen waar u dus dan mee geconfronteerd wordt? Want die mensen komen bij u omdat ze zich toch kennelijk... op een goed moment realiseren... ja, wacht even, dit gaat mij niks opleveren... of ik kom gewoon in privéleven heel erg in de ja. problemen. Ja. Wat, wat, is het, wat is het wat u ze adviseert? Ja, de, wat, je dan, uh, wat, je, wat je het beste kan doen... dat is met die personen op een rij zetten... wanneer ze de behoefte krijgen om dat contact te zoeken... He, dus je moet teruggaan in de keten eigenlijk. He, je moet gaan kijken samen, He, wanneer, kan ik, wanneer hou ik het niet meer uit? En dan telkens een stapje daar, daarvoor uh, gaan. Uh, dus teruggaan in, in, in, in zo'n keten met handelingen. En dan kijken of daar zelfbeheersing, of daar impulscontrole... want daar gaat het eigenlijk om, of daar impulscontrole geleerd kan worden. En die impuls wordt dus kennelijk steeds sterker... op het moment dat je teruggaat in de, in de tijd? Uh, nee, je kan eerder ingrijpen. Door teruggaan in de tijd. He, iemand gaat achter de pc zitten. Uh -huh. En uh, dan ga je bijvoorbeeld uh, kijken onder welke omstandigheden het is. Nou, is. De een is als hij moe is. En de ander is als hij slecht geslapen heeft. Ik Doe maar iets heel onmenulligs. Uh -huh. En dan ga je proberen dat gedrag een andere kant uit te sturen. En dat, maar iemand moet dus heel erg be bewust bezig gaan met dat stalkinggedrag. En dat is heel negatief voor mensen. Uh -huh. Dat willen ze eigenlijk niet. Uh -huh. Want... Ze willen, het, ze willen het zelf ook niet. Want die zinloosheid uitleggen als therapeut is een zinloos avontuur? Dat weten ze heel vaak zelf. Ja, ja. Maar u zegt ze willen het zelf ook niet. Het is, een, het is iets, iets wat het sterker is. Een is, een is. Een, het is een is obsessie Het is een, obsessie een, een, een dwangneurose. Ja, ja, ja, ja. Maar zo noemen we het dan niet echt. Het is, het is meer obsessief gedrag. ja ja, ja, ja. Ja. En, maar ze willen er zelf ook wel vanaf. Maar goed, tegen de tijd dat ze bij u komen, ja, willen ze daar Tegen die ja, ook... tijd wel, ja, nee, ja. precies. Tegen die tijd wel. En dat, dan begin je al een beetje inzicht te krijgen in dat, het, ja. uh, dat je het niet moet doen. Hè? Ja. Ja. En is het nou vaak nog zo dat het gedrag is dat zich herhaalt? Want bij Helene Mees, daar komt vandaag meteen de telegraaf mee. die is kennelijk op dezelfde manier bezig geweest met de Haagse wethouder. Ja. Ja, bij de een komt het vaker voor. En bij de ander, de ander herkent zichzelf echt niet. Omdat, hij, omdat het op een bepaald moment in het leven is... met een bepaalde persoon, met een be, in een bepaalde context... met een bepaald toekomstperspectief wat wegvalt. Dat zou ik nooit voor rekening kunnen nemen... om te zeggen dat gaan ze vaker doen. En uiteindelijk is het laatste advies voor de stalker... zit het maar uit, die nee. pijn. Nee, voor de gestolkte. Ja, voor, degene, voor degene die gestolkte wordt. Ja. Ja, ja, ja. ja en, en gewoon echt leren, geen reactie geven. Hartelijk dank. Seksuoloog en relatietherapeut Willeke Beze In begin is over het fenomeen Stolken. Naar aanleiding van het nieuws over de arrestatie van Helene Mees. Die daarvan beschuldigd wordt. Dank je wel. Het was een unicum. Twee pauzen in één pennestreek heiligverklaring. Zijn eerste periode als paus heeft Franciscus dus afgesloten... zoals die begon, namelijk zeer opvallend. Maar de heiligverklaring is ook politiek. Net als de eerste encycliek die gisteren werd bekendgemaakt... een politiek afgedwongen samenwerking is met zijn voorganger Benedictus. Over de voorwaarden voor heiligverklaring, de encycliek... en het elan van Franciscus gaan we praten met Stijn Fens. Vaticaan goedemorgen. Goedemorgen. Twee heiligverklaringen. Op één dag. Ja, je kan er lachen over doen. Maar een unicum is het, hè? Nou, er worden vaak op één dag meerdere mensen heilig verklaard. Ja, maar pauze toch pauze niet? Pauze niet. Nee, we hebben wel gezien dat twaalf uh, jaar geleden twee pauzen op dezelfde dag zalig zijn verklaard. Het hmm. uh, is een voorstadium, hè? Zalig. Dat is beter net als bij Ja, het is voortdrukkelijk bevorderd, maar je kunt... de niet zoveel bevorderd worden. Ik vergelijk het altijd met in voetbaltermen. Hè, dus de zaligen spelen in de eerste divisie... en je kan ook uiteindelijk promoveren naar de eredivisie. Er zijn er wel heel veel zalig uh, verklaard. Ik bedoel, nou ja, dat zijn zo'n heilig. 4000 heiligen. Dus ja. Dat is... Uh, <laughs> uh, dus altijd, elke dag kun je hem tot honderden heilige bidden, als, als, je, als je wat nodig hebt. Ja. Nee, dus Jannes de 23 is zelf, um, en die is een van die pauzen die binnenkort samen met de andere pauze heilig worden. Die is ook al met de zalenverklaring, was hij opgenomen. Ja, ik noem het een beetje ondidig, een soort koppelverkoop. Samen met een andere pauze. de negende, pauze uit de 19e eeuw. En dat was heel duidelijk bedoeld om de conservatieve krachten een zalige pauze te geven. Ja. En de meer positieve katholieken. Een, een pauze, en dat gebeurt eigenlijk met deze heilig verklaring, zou je kunnen zeggen. Okay. maar die Johannes, dingen... hè? So, sorry, maar die Johannes 23e, uh, die uh, heeft maar één wonder verricht, terwijl je er twee moet hebben gedaan, dus daar hebben ze ja. toch een beetje mee gesjoemeld. Ja, dat zo zullen ze het Vaticaan niet zeggen dat ze zoemelen, maar nou ja. de paus kijk, de pauze is almachtig in de kerk, die kan eigenlijk alles beslissen wat hij wil. En die heeft gezegd, nou, het is dit jaar 50 jaar geleden dat het tweede Vaticaans concilie uh, werd, uh, werd gehouden. Uh, dat is heel belangrijk voor de kerk. En heeft hij gezegd, om mij heen zegt iedereen... Dat, dat deze man echt heilig is. Dus we schrappen deze hele procedure. Want normaal heb je voor een zaligverklaring. verklaring... Uh, Twee wonderen nodig. Uh, Eén wonder nodig. En wil je weer heilig worden, nog een wonder. Okay. Dat is een medisch onverklaarbare genezing heb je. Dan. En wat heeft hij dan uh, op zijn konto staan? Johannes de 23ste? Nou, het, het, het, het, het, het, het wonder waar, uh, waar uh, Johannes de 23ste zalig mee wordt... staat mij even niet bij. Oh. Maar bijvoorbeeld Johannes paus de Tweede... Het uh, is andere, zalig geworden dat het een Franse vrouw die uh, leed aan de ziekte van Parkinson genezen zou zijn van, uh, van die ziekte. Maar het, het, het, het behoorde was nou dat op het moment dat die, bijna de zaalverklaring werd uitgesproken, die vrouw weer begon te trillen. Maar gedane zaken nemen binnen de katholieke kerk geen keer. Dat bij die andere paus het als volgt ging... dat er uh, ook een vrouw genezen was, volgens mij van een of ander soort kanker. En dat dat te maken had met de visioen waarin die paus verschenen was. Ja, kijk, het werkt zo. Hè? De, katholieke, de katholieke kerk gelooft dat zaligen en heiligen... van alle mensen in de hemel het dichtst bij God zitten. Dus jij bent op, wij stervelingen op aarde hebben wat nodig, genezen van een ziekte. Dan, is het, dan kunnen wij een zalig van heiligen aanroepen. En de, het mechanisme werkt nu zo dat die zalig van heilige naar God loopt en zegt: Nou ja, die en die moeten genezen worden. Ja. Dat heet op voorspraak. Ja. Nou ja, dat gebeurt, dat bidden gebeurt ja, duizenden keren op een dag. En, ja, maar dat uh, snap ik nog wel. Ja. Maar dat, dat je het dan omdraait dat iemand geneest en die zegt... ja, maar ik had een visioen. Moet je, moet je mijn dromen eens nagaan? Ik geloof dat de halve wereld dan inmiddels uh, heilig is. Ja, dat, dat, is, nou, dat zou ook goed zijn om dat te gaan, uh, te ja. gaan onderzoeken. Maar uh, kijk, het, het mooie is dat, dat binnen, er binnen zijn hele strikte procedures voor die heilige Ze worden de, de medische wonderen altijd onderzocht... door niet-katholieke artsen. Dat wil zeggen, Als jij, als jij uh, morgen inderdaad uh, hier bij het Vaticaanse maand... nou ja, goed, uh, mijn, uh, mijn, uh, mijn vriend van mij miste een been... en ik heb gebeden en de volgende dag zat, zat het been weer aan... Nou, dan, ze, dan zeggen ze echt niet, meneer, uh, komt u maar binnen. Het, het is rond. Het is heel uh, uh, strikt onderzocht. En daarom is het, zijn er ook mensen in het Vaticaan... die het gevaarlijk vinden om van die regels af te wijken. Hè? Dus ze zeggen, nou, Johannes de 23e... Die is al heilig, ja. dan slaan we die hele procedure maar over. En bij Johannes Pauze 2 is dat eigenlijk ook gebeurd. Want normaal wachten katholieke kerk vijf jaar. Voor, voordat. Je moet dus dood zijn, hè, om, oh, even helik, om oh. zalig of heilig te worden verklaard. Uh, wacht een katholieke kerk vijf jaar om de geschiedenis het werk te laten doen. zodat zo'n leven wat meer in balans kan worden gewogen. Het is dus een beetje snel. Of ja één wonder genoeg van Johannes de 23e. Die andere is een beetje snel. Er is al wat, wel wat op af te dingen. Dan wordt er dus gezegd... ja, het is een politieke beslissing. In hoeverre is dat zo? Nou, ik denk Dat is natuurlijk een beetje gist. Maar ik denk dat, dat je dat in dit geval... Hè, er worden dan twee pauze zalen verklaard. Johannes Pauze II, toch de icoon... voor de meer conservatieve katholieken. Het wat felle, radicale katholicisme. En... Johannes de 23 wat voor veel wat oudere, meer progressieve katholieken... toch een grote voorbeeld is en waar, waar ze naar terug verlangen. Hm. Ja. En wat het Vaticaan nu eigenlijk... Dus het Vaticaan geeft, allebei die groepen geven ze wat. En tegelijkertijd zegt ze door ze in één ceremonie heilig te verklaren... zoveel verschil ze nou ook weer niet van elkaar. Nee, ja. en dus en, het is wel heel slim eigenlijk... Ja, maar binnen de katholieke kerk wordt over alles buiten gewoon goed nagedacht. Ja, maar toch, als ja, er dan de... zo goed nagedacht wordt... dan ja. zou je toch denken, op, op, in die moderne tijd... Waar, waarom heb je dan die wonderen nog nodig? Terwijl je gewoon, als je hele bijzondere mensen hebt die paus zijn geweest... dan kan je die toch gewoon heilig verklaren? Ja, dat is toch, trouwens wel... Ik, ben, ik heb ook rondgelopen in wat wel de heilige fabriek wordt genoemd... Zat, zat aan, waar in al die donkere gangen, in kleine kamertjes paartjes zitten te studeren op die levens van die, van die, van die bijzonder, inderdaad bijzondere mensen. Er is een discussie inderdaad gaande om die medische wonderen te schrappen. Eén van de redenen is, dat blijkt dat op het zuidelijk halfronde... Uh, de medische wonderen veelvuldiger voorkomen. dan vol. Dan op het woord, ja, vol bij Johannes Paulus II konden ze de, de stroom niet aan. Oh. Terwijl in, in landen als uh, Nederland... we hebben bijvoorbeeld een, een alomgerespecteerde zalige... Titus Brandsma, uh, priesterjournalist, gestorven in Dachau. Uh, maar die wacht nog altijd op dat tweede wonder. Ja. En dus ja, dat... maar dat komt er dan ook niet meer? Of dat moet dan uh, ja, ergens nog opgediept worden. Nou ja, kijk, dat als, je, als je naar, naar, naar kardinaal Simone zou gaan, die zeggen, nou moeten gewoon veel harder birren. Kijk, en daar wordt het natuurlijk. Een, komen we in een grijs gebied terecht. Maar het is wel vast, het staat wel vast dat, dat er in het, het zuidelijk kalvond heel wat meer mensen wonderbaarlijk genezen dan uh, in deze windstreken. Ja, daar kun je natuurlijk ook weer een fijne verklaring op loslaten. Hè? Uh, goed eventjes nog naar die encyclique uh, Stijn. Um, we zeiden net, er zit een politiek... het is politiek gewoon slim bedacht... om die twee pauzen in één klap heilig te verklaren. Geldt dat ook voor die encycliek? Want dat is een samenwerkingsstuk met zijn voorganger Benedictus. Ja, Franciscus heeft letterlijk gezegd... het is een werkstuk à quatre mains. Zoals ja. we samen inderdaad achter de piano hebben gezeten. Kijk, het probleem was deze pauze, De vorige pauze Benedictus, trad vrij onverwacht af. En die encycliek lag min of meer... Op. Het klaar. Klaar, ja. was een eerste versie. Hij moest daar nog een keer overheen. En, uh, nou, dus, en Franciscus, een, pa een paus, uh, wil eigenlijk toch ook vrij snel wel een encycliek presenteren. Dat is een rondzendbrief met gewicht. He, daar ja. zet je je naam mee op de kaart. En dan nou heeft hij gedacht: weet je, hij ligt al klaar. Waarom zou ik En nou... dat is je beleidsvisie of zo? Het is, nou, het is, het is, een, het is een, een gezaghebbend een gezag, een rondzendbrief over een deel van het katholiek geloof. Kijk, en deze. Brief gaat dan over het, meer over het geheel van het katholiek geloof. Er worden ook wel grappen over gemaakt dat de paus dacht. Ik ga eerst ik ga een brief schrijven over de elektrische auto, maar ik doe het toch maar over het geloof, want een paus moet het natuurlijk altijd over het geloof hebben. Maar goed, dit, dit lag klaar. En wat hij nou gedacht heeft, ik neem dit gewoon over, voeg daar mijn eigen accenten aan toe. En als je de brief ook leest, zie je heel duidelijk dat nou, dit is van Benedictus. citaten, Dostoevsky, Nietzsche, uh, Augustinus. En je ziet ook af en toe als het stuk wat meer op aardeland. Dat is, dat, dat is, dat is Franciscus. En wat, wat, wat, is de, de, wat heb je eruit gehaald dat je denkt... ja, hier uh, kunnen we wat mee. Nou, het is, niet, het is, het is echt voor de fijnproevers, voor de zou ik zeggen. Het is een, echt een academisch stuk. Dus het is toch heel erg een stuk van, van Benedictus. Maar wat die, Want jij vroeg naar die politieke component. Nou ja. ja, wat, wat, nou, wat, nou, wat Franciscus nou gedacht heeft... kijk, deze man is een volstrekt atypische paus tot nu toe. Hij weigert in het in het apostolisch paleis te gaan wonen. Hij woont gewoon tussen andere mensen in een soortement van hotel. Hij trekt zich van geen enkel protocol iets aan. En dat, dat levert ook weerstanden op in het vaticaan. De He, mensen die terugverlangen naar de doorvochten preken van Benedictus. En wat hij nou gedaan heeft, hij heeft laten zien... Uh, ik heb groot gedeelte van die Leanskriek overgenomen. Ik verschil niet zoveel van die Benedictus. Maak je mij niet ongerust. Ik zet er wel mijn eigen handtekening onder. Maar ik ben ook schatplichtig aan... Uh, aan Hoe gaat het eigenlijk met die nieuwe paus? Is die populair? Nou, ik, euh, euh, ik zou mensen willen aanraden die op woensdag in Rome zijn... als de paus in zijn voortuin allerlei gelovigen ontvangt... Euh, tijdens wat dan heet een algemene audiëntie... Dat is enorm. Heel Italië lijkt dan uit te rukken om, om, om een ontmoeting te hebben... met hun paus, 800.000 mensen. Kijk, het komt er in Italië. Ja, heeft de politiek natuurlijk al jaren afgedaan. En deze man is een soort nieuwe icoon geworden. En die doet hetzelfde, ja. die rijdt in zijn pausmobiel even ja. dat, dat rondje. Kijk en dat, kijk, en dat is natuurlijk ook het, die katholieken en ook hier in Nederland. Wij ja. willen ook wat anders. Dus als hij maar aan een, kei, een rondje rijdt en uitstapt... en dan een gehandicapte man ja. uh, begroet... dan denken we, oh, wat goed zeg, dat deed hij voorgenomen. Maar dat deed hij vorige ook. Maar kijk, deze man is van een heel ander type. En ik merk het ook om mij heen in Nederland. Hè? Uh, als je dit soort. Als je de Vaticaan een beetje volgt. dan komen mensen toch vaak op je af om te klagen. Ja. En nu is het zo van. nou. Die Wel een leuke man, hè? Dat er zo snel na zijn aantreden... ook bijvoorbeeld de, de, de hoofd van de bank uh, gearresteerd wordt... wegens ja. malversaties, heeft dat er ook mee gemaakt. Nou kijk, Dat is dus gewoon het, schoongemaakt. Ja, hij, hij maakt absoluut schoon schip. Dat die twee directeuren zijn opgestapt... dat heeft gewoon mee te maken dat de Italiaanse justitie bezig is... met een uh, onderzoek. Maar daarvoor, da daarvoor heeft hij al een, een, een commissie, commissie samenstaat... die die hele bank moet doorlichten. En hij heeft zelf, zelf tijdens een van zijn... Inmiddels vermaarde ochtendpreekjes tijdens een mis in dat hotel. Gezegd, ja, waarom hebben we eigenlijk een bank nodig? Petrus had ook geen bankrekening. Hmm. Maar Petrus had wel meer dingen niet, geloof ik. Nou, ook niet veel lef. <güls> geloof had hij ook. <güls2> geloof. Echt elektrische auto. Ja, van schoonmoeder, dat schrijft wel Ja. ja. <güls> Goed, nou, uh, we zijn weer even bijgepraat. Uh, uh, de, uh, hè? Over de, moeder, uh, de, de moederkerk en de heilige vader. Dankjewel, Stijn Fens, Vatican Watcher.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 And she's hooked to the silver screen But the film is a saddening ball for, for she's lifted ten times or more She could spit in the eyes of fools cause they ask The life on Mars It's on the merry Brow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 David Bowie, Life on Mars. Waarom draaiden we dit nou, Ingrid? Ja, omdat, we dat boek, omdat ik dat boek bij me heb, hè? Bowie Treasures. Is het wat? Ja, dat is een boek. Uh, een heel groot boek met alle foto's. Kijk, die Bowie, dat was natuurlijk een kameleon of is. Sorry, man leeft nog. Maar ja, Chameleon van de Rottenhammer. Nou, hij is weer aan zijn en... nieuwe begonnen. Nieuwe ja, precies. Begonnen. Nee, natuurlijk. Maar die heeft natuurlijk uh, al die verschillende stijlen. En het is hartstikke leuk, want het zijn foto's van hem van het hele beginperiode. Maar ze hebben ook posters erbij, tickets. Uh, kijk, zo'n mapje met uh, allemaal uh, kaartjes, aankondigingen van zijn optreden. Uh, mm. Erg leuk. Uh, en ongelooflijk veel foto's. Ja, ik ben een David Bowie-fan, dus mm. dat ik neem dat boek mee. Ik vind het wel een must eigenlijk voor mensen die ook een fan zijn van David Bowie. Is het een Nederlandse dit... uitgave? Het is een uitgave. Een... Het is, een uitgave, uh, het is een, uh, geen Nederlandse oh. uitgave, maar dat zal nu vertaald natuurlijk is het. Van Lido, een uitgever die ik niet ken. Mm. De samensteller is Mike Evans. Wordt niet gezet wie dat is en het zal wel een niet geautoriseerde uitgave zijn. Met andere woorden, hij heeft zelf natuurlijk hier niet zo fiat aan gegeven. Hetgeen niet uitmaakt. Nee. <laughs> Want het is wel een heel mooi boek en het zit dus in die hoes. Nou, er zijn van een hoop uh, artiesten, hè? van Lennon, van Dylan. je kan het zo gek niet zien. Ja, horen, en het, zijn het zit die in zo'n hoes en, het is, uh, ja, en ik kreeg dat is. Chic uitgeven. Ik kreeg dat thuis gestuurd. Ik dacht, nou, ja, dat ga ik meenemen. Ja, precies. Dan sturen ze misschien nog eens in. Een, ja, misschien. Oké, okay, nou jongens. Uh, we gaan van, de, van Rome naar de Grieks-orthodoxe kerk. Want iedereen die, dat, die wel eens een Grieks-orthodoxe kerk binnen is gegaan... die kent ze wel, die dunne uh, tinnen, zilver... en soms van die gouden plaatjes, ter grote van een creditcard... En uh, die hangen dan allemaal op het altaar. In een afbeelding met een arm. Motief. Of een hand, precies. Ja, een ex-foto is het. Hè? Het is een soort gelofte die is afgelegd. van Als mijn hart weer beter doet, of als mijn handen worden gemaakt, of mijn been, hè, dan zal ik. En dan, uh, nou, in het Grieks heet het tamata. Die worden dus aan het altaar gehangen met een verzoek om genezing of dank voor de genezing. Nou, en John Burgers boek, uh, want daarom kom ik erop, ten huwelijk. Uh, dat een, de verteller is een blinde man die deze uh, Tamata, deze ex-foto's, verkoopt op Plakka in Athene. Mm -hmm. En uh, op een goede dag komt er een man. En dat is Jean, Fer, Jean Ferrero, een Frans-Italiaanse spoorwegbeamte. En uh, die wil zo'n plaatje kopen. En dan zegt hij, ja, maar waar zit de ziekte? He, moet ik een arm? Wilt u een been? En dan zegt hij, nou, die ziekte zit overal. Hij is met zijn ongeneeslijke zieke dochter, Ninon, uh, is die, uh, op vakantie. En dan begrijpt hij dus dat er iets ergs is. En dan is het heel grappig, want die John Burger... die heeft een heel eigen stijl. Want ineens, wap, verspringt het perspectief naar dat meisje, naar die dochter Ninon. En dan begrijpen we dat ze een spontane vrijpartij heeft gehad op het strand... met een jongen, werkt in een restaurant. Volgende dag gaat ze hem opzoeken, jongen blijkt opgepakt, gevangenis. Enfin, niet meer over nagedacht. Ontmoeten grote liefde, wil gaan trouwen. En ze blijkt aids te hebben. En uh, nou ja, dat, huwelijk, dat gaat dus niet door. En dan gaat eigenlijk die blinde man... neemt het als ware over in zijn fantasie. En we horen het verhaal van die trouwpartij die toch moet doorgaan. Want ook al in het oog van de dood... Moet de liefde overwinnen. Dus hij laat vader uh, met zijn motor over de Alpen naar Italië komen. En een moeder, een Tsjechische moeder, die uh, terug is gegaan naar Praag. Met de Praagse lente. En eigenlijk haar dochter nooit heeft gezien. En zich heel erg schuldig voelt natuurlijk hierover. En uh, er komen er allerlei stemmen samen. Ik ken, ik ken eigenlijk niemand die zo schrijft. Het deed me een beetje denken aan Don de Lillo. Die heb ik hier wel eens uh -huh. een, een beetje cultschrijf, Amerikaanse kult Want het is een soort wervelende uh, symfonie van stemmen. En dat is wel heel knap hoe hij dat doet. En nou ja, die bruiloft wordt groot gevierd. Want je moet juist, hè, Eros moet overwinnen op Thanatos. nee Ze gaat natuurlijk uiteindelijk wel dood. En uh, dit is dus zijn ex-foto, zijn tamata oh. Maar dan niet in de vorm van een plaatje, maar in de vorm van de taal. Oh. En ik begrijp dat John Burger hiermee uh, de dood van zijn eigen... Uh, Schoondochter die aan eters overleden heeft verwerkt. Vond het, oh. vond het heel bijzonder. Heel bijzonder boek. Dus John Burger ten huwelijk. Nou ja. Um, dan op naar Tim Parks. Tim Parks, die natuurlijk al 30 jaar in, in Engeland woont. Daar Amerikaanse... He? Hij woont al in Italië. Oh, sorry, in Italië. En, ja, dat doe ik is in Engels. In ja, ja. Ja, en Mark Twain, de uh, schrijver van Tom Sawyer... Hè, die uh, ook veel door Italië heeft gereisd. Sowieso door Europa, wat heel bijzonder was in die tijd. Die beweerde dat, uh, de Italianen, dat hij de Italianen meer bewonderde om hun treinen dan om in oudheid kunnen geschatten. En dat is idee, dat, dat heeft eigenlijk Tim Parks ook, volgens mij. Want uh, in Italië op het spoor uh, probeert hij dus dat land te verklaren vanuit de spoorweg. En dat is helemaal niet zo gek. Want met die eenwording van Italië, dat spoorwegnet, het aanleggen van het spoorwegnet, heeft daar een enorme rol bij gespeeld. Bijvoorbeeld, heel grappig, alle steden hadden hun eigen tijd. Wat ze afhankelijk van hun opkomst en de ondergang van de zon. En, maar ja, als jij dus een spoorwegnet wil aanleggen, dan moet dat natuurlijk één tijd worden. Dus in 1866 werd het besluit genomen dat alle steden hun tijd moesten. Uh, afstemmen op de klok in Rome. En uh, Mussolini, de communisten... ze hebben allemaal geprobeerd... Uh, die, die spoorwegen, de Italianen moesten in staat zijn... ook al een beetje hartstikke arm... om inderdaad vakantie te vieren op het platteland... of naar zee te gaan of te gaan skiën. En je kreeg dus bijvoorbeeld de Treni Populi. Dat waren trein, treinen, lange treinen... die alleen maar bestonden uit derde klas wagons. Nou, en dat hele oude... Treinstelsel net, dat bestaat dus nog. En daarboven heb je de, die TCV's en die snelheidtreinen. Maar die hebben niks met elkaar te maken. Dus dan krijg je hilarische toestanden... dat als jij een kaartje hebt gekocht, zoals in het geval van Tim Parks... en je hebt bijvoorbeeld een kaartje van Modena naar Florence... met de snelle trein. Die snelle trein die stamt ergens. Ik denk, nou, dan neem ik dat boemeltje. Dat gaat dus niet door. Want jouw kaartje gaat niet voor dat in dat boemeltje. En dan heeft hij dus een hele discussie. Want een groot deel van het boek bestaat eigenlijk... in een discussie tussen de kaartbezitter en de conducteur. En die conducteur, dan heeft hij dus een pdf-kaartje. Dat gaat dus niet gebeuren. een scherm heeft hij het. Ja, het is op ja. een scherm. Nee, u gaat eruit. Want dat moet afgedrukt zijn. En weet je, dat, dat soort idiote dingen. Want dan legt hij ook uit... Uh, want kijk, Italianen zijn ook pendelaars die, uh, uh, ook al werken ze in Milaan, Florence en in het noorden... maar ze zijn toch wel heel erg aan hun geboortegrond, uh, zitten ze vast. Dus ze gaan bijna altijd als ze willen trouwen, toch weer naar die geboortegrond. En pendelen dus heel veel... Nou, hij neemt bijvoorbeeld de trein naar Letje, daar ben ik ook geweest... ze is helemaal in de hak van de laars... Otranto zelfs, dat is het allerhak, het puntje. Zelfs daar gaat nog een trein naartoe. En dan heeft hij zo'n slaapwagon. En dan kan het dus zijn dat een jongen komt binnen. En die gaat dan helemaal, moet je je voorstellen... die slaapcoupé driehoog. Dus hij kruipt driehoog. Sorry, gaat hij slapen. En dan komen ze in Milaan aan... En hij heeft dus een aktentas bij zich. En dan gaat hij een heel mooi pak aantrekken. trekken. heel mooie schoenen. En dan staat hij de trein uit. En dan is de zakenman in Milaan. Ja, dat vind ik dus enig. Dat vind ik dus heel erg leuk. Nou ja, goed. En zo heb je dus onder die conducteurs. Je hebt de Furbo. Dat is de Italiaan die altijd zal proberen de wet te zijn. Je kan het niet vertalen. Ik kreeg geen vertaling ervoor. Ik kon het niet vinden op internet. Dat is gewoon een Furbo. En een Pignolo. Dat is iemand juist die de wet heel strikt hanteert in Italië. Om te laten zien dat dat land niet alleen maar uit Furbi... Bellusconi's bestaat. Nou ja, en dat is dus gewoon, dat levert ongelofelijke leuke tafereel op. Dus Tim Parks, die natuurlijk ondanks zijn 30 jaar Italië herkent, iedere Italiaan meteen dat het een Engelsman is. Ook al spreekt hij perfect Italiaan. Een hilarisch portret van een land in beweging: Italië op het spoor. Goed, dan uh, ja, de, de slaven. Uh, 150 jaar geleden is het. Uh, slavernij afgeschaft? Is de slavernij in afgeschaft, Nederland tenminste. Ja. Uh, ja, precies, in de Nederlandse koloniën. En uh, nou, wie wil weten, voor de luisteraars, wie wil weten hoe het nou toeging op zo'n slavenschip? Wat mij wel interessant huh. leek. Uh, die leest de opstand op het slavenschip Meermin van Densley en Piet Westra. Echt een heel nauwkeurige, op rechtbank verslagen... Uh, Nederlands -slaven slavenschip? Uh, Nederlands slavenschip van het VOC. En uh, dat in 1766 te maken kreeg met een opstand van 140 slaven... En dat is helemaal fout gegaan. Dat is een hele bloedige strijd geworden. Ze, gingen, uh, ze voeren op Mar Mar Mar Madagaskar, want daar haalden ze hun slaven vandaan. Zijn bij Kaap de Goede Hoop uh, gestrand op het, op het strand, uh, letterlijk. En uh, dat schip is uh, voor anker gelegd. En uh, ze hebben dat dus helemaal gereconstrueerd. Want de VOC, alles werd vastgelegd. En uh, wat ook wel bijzonder is... Uh, dat vond ik, hoe ze aan die slaven kwamen. Dus op het moment dat ze ergens wisten... dat er een lokale koning van een stam... de lokale koning slaven had, goede slaven... legden ze het schip voor het strand, uh, voor anker. gingen met een bootje naar die koning toe... Ze moesten dus onderhandelen, meestal voor wapens, kogels, buskruid. En uh, op het moment dat ze dachten, nou, er zit wel handel in... dan werd er dus een hut gebouwd op het strand... met behulp natuurlijk van die lokale bevolking ook weer. En dat heette dan een factorij. Dat was gewoon een rieten hut waarin ze dan sliepen en waarin die waarin werd onder, onderhandeld. En die koningen die hadden zelf ook slaven. Die wisten vaak dat zo'n schip kwam. Dus die wisten niet hoe snel ze van een vijandige stam... natuurlijk huppakee, meteen uh, een aantal krijgsgevangenen moesten maken. Nou ja, dat was natuurlijk een heel gedoe. En er waren strikte regels, had zo'n VSC-schip. Uh, hoe je met die slaven moest omgaan. Hè? Ze moesten paarsgewijs opkomen. Mannen en vrouwen altijd gescheiden. Uh, hun haren moesten helemaal geschoren zijn. Ze mochten ook alleen maar een doek dragen voor de hygiëne. Elke dag moest dat dek worden schoongespoeld. Slaag op het tussendek, of staat op het tussendek. De boeien moesten dagelijks gecontroleerd. Uh, de schildwachten moesten daar altijd staan. Nou, er is gewoon heel erg met deze regels... de gezagvoerder van de meermin heeft zich niet gehouden aan die regels. En bijvoorbeeld een van de dingen, hij liet die slaven vrij rondlopen. Maar waarom deed hij dat? Omdat er scheurbuik was geweest en iedere slaaf die dood aankwam... Dat werd van je salaris afgehaald. Dus om te voorkomen dat die mensen ziek werden. En er was dus blijkbaar al bij uh, gaande. Ja, lieten ze vrij rondlopen. Maar wat deed hij nou ook? Ze hadden allemaal wapens. Hij liet ze die wapens schoonmaken. Ja, je kan. Nou ja, met een overwicht van 140 slaven. Die bemanning was natuurlijk veel minder. waren misschien, ik weet niet of, 42. Ja, dat die slaven hebben op een gegeven moment. Maar wie was nou de leider daarvan, van die slaven? Dat was een vrij man. Van een andere stam. Die door die koning. Verkocht was. Ja, maar, maar op een hele smerige manier. Hij had hem namelijk uitgenodigd van kom eens kijken, er is hier een schip. Dus hij was gekomen met al zijn goud en zijn kleren aan. En die koning heeft hem inderdaad, hup, in de nou ja, wat, vastgebonden, als goud afgenomen. En hem verkocht als slaap. Ja, dit was natuurlijk gewoon een vrij man. Nou, het aardige is nu dat ze dus bij die rechtbank, de VOC, daar ook rekening mee heeft gehouden. deze man heeft het overleefd. En uh, ze hebben hem dus ook niet gemarteld of geradbraakt... of al die ellende die ze wel met anderen natuurlijk voorheen hebben gedaan. Maar hij werd gewoon uh, naar het Robben Eiland verbannen. Nou. Dus het is uh, ja, ja, ja, heel interessant. Dus de opstand op het slavenschip Meermin van Densley en Piet Westra. Een hele goede reconstructie. Dankjewel, Ingrid. Informatie allemaal te vinden op Teletekst pagina 260. En ook natuurlijk uiteraard bij ons op de website www.newshow.nl. Diego Zonnesteek wil de wereld redden... tenminste in het onlangs verschenen kinderboek. Diego Zonnesteek en de terugkeer van de adelaar. In zijn geval komt het kwaad in de vorm van milieurampen... die Diego met zijn buitengewone gaven wil ombuigen naar zijn grote ideaal. En dat is namelijk een betere, duurzame wereld. Vol met hernieuwbare energie. Ja. Vol met hernieuwbare energie. Ja, ja, u hoort de stem van de schrijver al, Maurits van Huiste. Ik wou nog even zeggen dat dit het tweede deel is... van wat een trilogie moet worden. Ik heb hier het eerste deel voor ja. met Diego Zonnestek en de Magische Bril. Goedemorgen, Maurits van Huiste. Dankjewel, je wel, goedemorgen. Ja, uh, de meeste mensen kennen dat natuurlijk uh, niet. Even vertellen waar het over gaat. Ik heb al even gezegd wat het thema is, maar zodat mensen een idee krijgen van het verhaal. Nou, Het gaat over een uh, land eigenlijk dat een soort, uh, om een uh, volwassen woord te gebruiken... transitie doormaakt naar een uh, duurzame samenleving vol met hernieuwbare energie. En dat gaat niet zonder hort of stoten. Ja, het is een soort fantasieland, hè? Ja, het is een fantasieland, ja, fantasiewereld. Ja. Ja. En wie is die Diego Zonnesteek? Uh, Diego is het kind dat alles hoort en voelt en ziet... En uh, ja, die voelt dingen aankomen die niemand anders aanvoelt komen. Uh, want hij heeft contact met het magische veld. Nou, wie kent het niet. En uh, die krachten, dat contact met het magische veld, dat wordt alleen maar sterker. Ja. ja. En hij, hij, ziet, hij voorziet dus ook als, als er dingen gaan gebeuren die... Nou ja, slecht zijn. Hè? Je hebt ja. er goed en en slecht komt er natuurlijk altijd in voor. Ja, in een ja, ja. zo'n soort avonturenboek. Bijzonder goed ontwikkelde intuïtie, Dat ja. we daarop houden. Ja. Nou ja, is het dat we zeggen het idee? Ik wil kinderen een, een boodschap meegeven in een boek. Is het zo ontstaan of? of? Nou, boodschap. Ik vind uh, dat dan ben je al een beetje bijna een beetje aan het preken. Uh, ik vind dat. Uh, dat een, een weg naar zo'n wereld dat het veel meer beleefd moet worden als een spannend avontuur. En ik vind dat het heel veel beleefd wordt als last. En uh, van minder energieverbruik, minder dit. Uh, we moeten bezuinigen, we moeten dit en dat. Maar ik denk dat het zo helemaal niet gaat worden. Worden kinderen daar al mee lastig gevallen dan met die last? Uh, nou, lastiggevallen, gevallen. Ze zijn er zelf heel erg mee bezig. Ja, als ik, als ik voor een klas sta en ik vraag uh, aan iemand wat is CO2? En dan gaan er twintig vingers de lucht in. Oh ja? Ja. Moet je hier eens proberen. Ja, precies. Ja, daarom ben ik ook hier. Oh. Nee, maar, maar u, want u, u komt uit het onderwijs. Nee, nee, ik kom niet uit het onderwijs. Nee. Maar, maar u, u gaat wel naar een, een klas om, om dingen te vertellen? Ja, ja, ik lees op heel veel scholen lees ik voor. Ja, en dan doen we het duurzaamheidsquiz. En, uh, en. dan hebben we het over hernieuwbare energie. Maar over ik, groene energie, ja. Maar deed u dat al voordat u met die boeken begon? Of hoe, hoe, hoe is dat ontstaan? Want, want u. u nou ja, ik wilde. Eh, ik heb een jaar of vijf geleden heb ik een boek gelezen van een Duitse politicus, Herman Schier. Dat is een man die heeft in, in Duitsland aan de basis gestaan van dat daar zeg maar, eh, hernieuwbare energie van de grond is gekomen. Dat er zo'n wet is gekomen mm -hmm. dat als je groene energie produceert, dat je voorrang krijgt op het net, dat je een vaste prijs krijgt en een vaste prijs voor 20 jaar. En dat heeft er eigenlijk voor gezorgd dat in Duitsland nu bijna 30% van de stroom eh, op duurzame wijze wordt opgewekt. Um, en hij beschreef dat zo en hoe hij daar in tegengewerkt. stegen gewerkt. En, en nou ja, dat, dat raakte mij wel. En um, ik wilde eigenlijk twee dingen combineren: één, uh, wat ik het liefste doe, en dat is dit. En ik wilde wel iets bijdragen. Nee, want je kan natuurlijk ook op verschillende manieren kan je hieraan, hieraan gaan werken. Ik bedoel, het idee om kinderboeken te gaan schrijven, dat is gewoon maar een. Het zal niet toevallig ja. zijn. Was u daar al langer mee bezig? Ja. Ja, ja, dat is een droom van ongeveer 30 jaar oud. Maar ja, ik heb dat uh, eigenlijk nooit gedaan. Omdat ik dan altijd dacht: van ja, dat is eenzaam en daar kun je geen geld mee verdienen. Nou, dat klopt dus, toch ook? Uh, eh, dat klopt ook. Ja. Maar ja dat heeft me er toch niet van weerhouden. Nee, maar goed, opeens had u eigenlijk. U had opeens ja. uw thema te pakken. Dat was het misschien. Ja, ja, ja, ja, ja. Ja, ik denk het ook wel. Ja, ik vind het wel. Uh, ja, het is iets groots en ik. Ja, het houdt me wel bezig. Nou ja, het was ja. natuurlijk ook wel een, een, een risico. Of, of, of het kinderen aanspreekt. Ja. Ja. Ja. ja. Nou ja, ik moet zeggen dat kinderen die zijn er toch veel meer mee bezig zijn dan zo? ik dacht. Maken ze maken zich ja. werkelijk zorgen. Ze maken zich werkelijk zorgen, ja. ja. Wat, wat ja. zijn dan de thema's waarover ze zich zorgen maken? Nou ja, ze hebben het, uh, ik zeg van... Uh, uh, ze Heb je we wel eens gehoord van, uh, dat het een beetje opwarmt op aarde of zo? Hm. Dan zeggen ze ja, dan gaan de vingers van uh, ja, de, de Noordpool uh, smelt. Hm. Uh, en de ijsberen uh, hebben geen... Uh, dat is dus een van ja. de eerste dingen die ze, die ze noemen. Ja. En, uh, en daar ja. maken ze zich zorgen over. Daar maken ze zich zorgen om, ja. Maar goed. De kinderen tussen 9 en 14, ja. Ja, oké, okay. ja. maar dan, ze maken zich zorgen over die ijsbeer. Maar dan de volgende stap. Ja, dat is over de, over de toekomstige ja, wereld. Exact. Ja, exact. Ja, daar maken ze zich zorgen over. Hoe leg je die link over. dan? Nou ja, ik zeg altijd: ik, ik, ik, ik, ik, ga niet, uh, ik geloof ook niet dat het slecht af gaat lopen of zo. Dat, dat geloof ik niet. Maar ik zeg: van, ja, het, het is wel goed als we veel meer groene energie op gaan wekken. Want dan hebben jullie ook een mooie groene planeet straks. Nou ja, maar en dat wordt groene ook... energie in groep uh, nou, Als vier? ik zeg groene energie, dan, dan, dan, ja. dan, dan zeggen ze... ja, dat zijn zonnepanelen, of zijn windmolens, oh ja? dat zijn windmolens. Ja, nou, niet de groep 4. Uh, het is voor groep 5 tot met 8. Nou ja, ja. nog. Ja. Groep ja. 5, ik bedoel, dat verbaast me. Dat ze enige ja. idee hebben. Ja. Nee, ja, maar ja. er zijn ook heel veel scholen... die hebben dan zo'n meter in de, in, de, in, de, in de gang hangen. weet je. Anders dan hebben ze zonnepanelen en daar staat hoeveel is ja, ja. opgewekt die dag en zo. Dus er wordt dan veel aandacht ja. aan besteed. Nou ja, de, de kinderen is ja. natuurlijk wel de generatie van de toekomst... Die, ja. uh, die, die, die uh, ja. Uh, ja, waar de hoop op gevestigd is, in zekere ja. zin. Ja. Uh, u, u hebt ongetwijfeld ook inspiratie opgedaan bij andere kinderboekenschrijvers? Um, nee, eigenlijk niet. Nee? Nou nee. ja, uh, dan zullen we het even zeggen. <laughs> <laughs> nou, namelijk, qua thematiek, hè, namelijk een maatschappelijk probleem centraal stellen, bijvoorbeeld doet het wel een beetje denken aan Jan Terlouw. Oh, nou ja, dat is wel... Uh, ik moet zeggen dat Oorlogswinter mijn favoriete boek is van vroeger. Dus, <laughs> misschien wel? heb ik dat onbewust toch ja, meegenomen. Ik ja, van wel. Ja, precies. En ja, ja, ja. wat betreft die magische ja. uh, uh, manier waarop het gebeurt... Zou je, ja. uh, doet het misschien denken aan Harry Potter, J.K. JK Rowling. Nou, dus, ik, heb, ik heb wel eens een boek gelezen van Harry Potter. Ik, ja. heb, ze, ik, heb, ik heb er uh, anderhalf gelezen. Maar dat is niet helemaal mijn ding. Omdat ik... Ik heb al het idee dat er in één keer een toverstok uit de doos kan komen... en dan... Uh, Jawel, maar het is ook een, ja. een magische wereld die, die, die u beschrijft. Ja, in die zin dat wel. is er overeenkomst. Nou, ik vind, ik vind het heel leuk om een fantasiewereld te beschrijven. Ja. En dat, dat, dat vind ik zelf ook heel prettig. Ja, dat vind ik gewoon. Uh, dat is leuk om dat te creëren. Ja, want ja. uh, er de, de, ja, de, komen ook heksen in voor. Er komen uh, ja. uh, uh, uh, ja. wonderpoel, wat was het? Uh, in mijn boek, Wonderpoel? Nee, in Poel was er dan... Uh, heet ook oh, de Droombron. De ja, Droombron, ja, ja, ja, ja, de Droombron, ja. Ja, ja, ja. ja waar die ego wordt geboren. Ja, nou ja, ja precies. Ja, ja. Dat soort zaken. Het is, het is niet, u, u had natuurlijk de, het ook een gewone setting kunnen nemen van, van ja. een realistisch ja. verhaal... dat speelt in een, een bestaanbaar uh, dorp of stad of wat dan ook. Nou ja, misschien is wel de belangrijkste reden dat ik deze boeken schrijf... dat ik het het leukste vind om te doen. En, en, en, en om een dat eigen is, wereld te ja, scheppen, om een eigen wereld te creëren. Ja, ik vind dat heel leuk. Gewoon. Dus ik, ik heb daar, ik heb heel veel tijd en energie gestoken om het verhaal uit te denken. Voordat ik begon met schrijven van deel 1. Wat zijn de reacties de... Van, de, van, van, van kinderen? Want u zegt, ik ga ook naar scholen om voor te lezen. Ja. Zijn er ook kinderen die die boeken al kennen en horen reageren? Ja, ook... ja, bijzonder. Ja, ja, dat is een beetje, ik ben een ja, schrijver. Maar ja, ik, nou ja, goed. ja heel, goed, heel goed. Ik verzamel alle reviews die ik krijg. Of alle reviews, dus alle mailtjes die ik krijg van ouders ja. van uh, dit zegt mijn kind. Of kinderen typen dat zelf. En die zet ik allemaal op mijn website. En uh, ik heb nu 200 reviews heb ik daar staan van kinderen die vinden maar, fantastisch. Maar geeft het, ja, dat is ja. fantastisch vinden, maar geeft ja. het ook aan dat ze door uw boeken gewoon ja. ja, ja, ja, ja, bewuster worden? Ja. Want dat is natuurlijk ja. uiteindelijk toch een beetje het ja. idee. Ja. ja, ja, ja. Nee, als ik vraag naar samenvattingen, dan uh, komt dat altijd terug. Ja. Is dit voor ja. u een klusje erbij of is dit.? Uh... Het is mijn werk. Nee, ja, ik heb en daar er mijn werk van, van gemaakt. Daar kan je van bestaan. Ja, ja, maar dat is ook. Ik heb vroeger zelf heb ik een uitgeverij gehad. Dus ah. er wil wel wat van blijven hangen. Ah. Maar dat was wel een business-to-business -business uitgeverij. Dat was heel anders. Het ging eigenlijk alleen maar over geld verdienen. Yes. En um, dus, dus, daarom ben ik het zelf gaan doen. Ja, en ik dacht, niemand rent zo hard voor mijn boeken als ik zelf. Nee, u heeft het in uh, eigen ook uitgegeven. Ja, ja, ja. Was er niet een van de oude collega's die bereid was dat te doen? Nou, ik heb nooit in een, in een netwerk gezeten van... Uh, het was echt een business-to-business -business uitgeverij die ik had. Hè. Dus ja. wij gaven gidsen uit uh, waarin allerlei advertentieruimte verkocht werd. Dus het was niet dat Geen ik nou in een, een heel cultureel netwerk ja, ja, ja. was. Uh, ja, ja. Heeft u het ja. wel geprobeerd bij een uitgeverij nou, om te ik brengen? Heb vier jaar geleden heb ik het wel geprobeerd. Maar het is toch uh, lastig om zeg maar, als individu het bij die... Bij die boekhandels binnen te krijgen. Ja, niet dat echt... is zeker lastig. Ja. ja, ja, ja. Maar ja, ik weet niet. Ik ben. Uh... Ja, ik ga er gewoon. Ja, ik doe er alles aan. Hoe zo, uh, ja. Stopt u gewoon een, uh, een koffer vol met boeken. En reist u af naar Appingedam? En... Nou, ik, ik, verkoop niet, uh, ik verkoop veel meer via internet. dan dat ik verkoop via boekhandels. Voor op heel klein gedeelte eigenlijk. Tot Aha. nu toe via boekhandels. Ja. Dus ik, heb, ik zal een voorbeeld noemen. Ik heb uh, op LinkedIn. Heb je eh, allemaal mensen die zijn bezig met hernieuwbare energie? Ja. Die verzamelen zich in groepen. Ja. En dus je hebt de groepen, uh, weet ik veel, tegen klimaat of verandering, of voor zonnepanelen of voor windmolens of wat dan ook. En die mensen die kun je een mailtje sturen. Hm. Je kunt niet in één keer iedereen tegelijk mailen, maar wel één voor één. En dan zet u dan bij, heeft, heeft u een neefje in die in die leeftijd? En is die binnenkort Ja, Schaf nou ja, mijn boek. Nou, ik zeg nooit schaf mijn boek aan, want dan koopt niemand het. Oh. Maar ik, ik informeer ze dat het er is. En dus dat heb ik bij bijna 20.000 mensen gedaan. Dus 300 mailtjes per dag uh, getypt. En, uh, en daar reageren heel veel mensen op, ook omdat het één op één is. 300 mailtjes getypt, dat is toch één mailtje en druk op de knop en het hele adressenbestand doen? Nee, nee, dat kan dus niet bij LinkedIn. Dat kan niet. Je oh? kunt niet uh, nee, je moet één voor één doen. Dat is. Ja, <laughs> ja, ja. Blijf je wel schrijven, heb je in ieder geval een klus erbij, zeggen? Okay. Ja, maar ja, goed, ja. dit is dus het, het wordt de trilogie, hè? Wanneer komt de deel drie eraan? Nou, begin volgend jaar. Dan, uh, dat uh, is de bedoeling. En ja. dan is de trilogie klaar? Heel misschien splits ik deel 3 in 2 de ah. delen. De nou, ja, ja, omdat het ja. een beetje veel is. Maar. Uh, we, zullen, we wachten het af. Dankjewel. Maurits van Huisteen. Naar, naar aanleiding van zijn boek uh, Diego Zonnesteek en de terugkeer van de Adelaren. Ja. Een uitgave dus van de uitgeverij Zonnesteek ja. in Naarden. Ja. Zo Informatie hierover is na te lezen op onze site nieuwshow.nl. Ja, zometeen dan is er natuurlijk nog uh, Kamerbreed uh, van de Tros. Uh, daarin te gast. Peter, wie zit er erin? Het... Partij van de Arbeid, Eerste Kamerlid Guusje de Horst. Dan uit de Tweede Kamer, fractieleider Alexander Pechtold. Daar moeten we nog even naar vragen, moeten we even een vraagje insteken. En natuurlijk ook zijn SP-collega, Emiel Roemer. Wij zijn er volgende week weer. Ja. Tot dan. Dag.